En daar kan het plaatselijk glad worden. Minimaal tussen 0 en 4 graden. Vandaag af en toe zon, maar ook buien, soms met winterse neerslag. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het in Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Ik ben een onder de kerstboom home for Christmas. en zet hem op DFM. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night.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 Manipulated. I had too little through the door.